Vijf uur, Christian Bonenbakker met het N West journaal De ministers van Financiën van de 17-euro-landen komen vandaag opnieuw bijeen... om te praten over maatregelen tegen de schuldencrisis. In Brussel zal gesproken worden over Griekenland... en over maatregelen om het Europese noodfonds te versterken. Gisteren gaven de ministers van Financiën groen licht... voor een nieuwe lening aan Griekenland van 8 miljard euro. Het is het zesde deel van een pakket van 110 miljard euro aan noodleningen. Het IMF moet nog wel akkoord gaan. Morgen is er een eurotop gepland met alle regeringsleiders. Het is nog maar de vraag of er dan al besluiten worden genomen. De voorzitter van de Europese Raad, Van Rompuy... heeft voor woensdag alvast een extra EU-top ingelast. Het ongeluk van gistermiddag op de A4 bij het Prins Klausplein... heeft alsnog een leven geëist. Een jongetje van één uit Aalsmeer... is gisteravond aan zijn verwondingen overleden. Zijn moeder en een tweede kind liggen zwaar gewond in het ziekenhuis...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 Voetbal International van Wilfred Gené en Johan Derksen kreeg 37% van de stemmen. Voor de prijs waren ook de Voice of Holland en Wie is de Mol genomineerd. Derksen noemde de prijs eervol. Ook al heeft hij naar eigen zeggen niet zoveel met dat hele circus. Er waren ook prijzen voor tv-persoonlijkheid TV van het jaar. Bij de vrouwen won Linda de Mol en bij de mannen ging de prijs net als vorig jaar naar Jeroen van Koningsbrugge. Het weer, het is helder met temperaturen rond het vriespunt. Overdag is het opnieuw zonnig en een graad of 11. Morgen en maandag iets zachter. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Mike is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het vierde uur van onze uitzending deze week. Straks tussen zes en zeven, een aflevering uit de Vitale Vrouwenmaand. Voor de dame die nu met co-pilot Barbara Elbert vanuit Amsterdam onderweg is, blijkt dat echt niet te veel gezegd. De juriste, hoogleraar en voormalig politica staat momenteel op de planken met een cabaretvoorstelling, maar ze is pas 78 jaar, dus dit zal zeker niet haar laatste voorstelling zijn. We horen haar straks na zes uur meiden rij voorzichtig. Tot die tijd kleurrijk talent van hele andere orde in een bijdrage van de VPRO. Op 21 oktober 1938 werd Rudy Frank Cross geboren. Surinaamse journalist en schrijver was zo scherpzinnig... dat hij in zijn geboorteland regelmatig een spreekverbod kreeg opgelegd. Hij werkte afwisselend periodes in Suriname en in Nederland bij diverse media. In 1989 was hij bij Ischa Meijer te gast in een aflevering van Een Uur Ischa. De beide bevlogen heren spraken over het leven en werk van Rudy Cross die in zijn laatste periode werkzaam was als docent... aan de Hogeschool van Utrecht en aan de School voor Journalistiek. Hij overleed in 2002 op 64-jarige leeftijd. We gaan nu terug naar 1989. Rudy Cross in een uur ga. De introductie is van de onnavolgbare Cor Gales. Dames en heren, dan nu een uur ga. Geheel gewijd aan een gesprek met Rudy Cross, Surinamoloog. Uh, ja, ik was toen vanochtend min of meer uh, voorbereid op dit gesprek. <coughs> toen realiseerde ik me ineens dat ik niet meer wist wanneer uh, die koep nou geweest was. Dat ik niet meer wist wanneer die uh, moorden plaats hadden gevonden in Parmaibo. Uh, dit terwijl ik toch, uh, ik mag wel zeggen, zeer verknocht ben aan Suriname. Daar ook een heel klein deel van mijn jeugd heb doorgebracht. Daardoor ben ik er ook verknocht aan. Want het was een uh, kenmerkend deel als je, van mijn jeugd. Als je eenmaal in Paramaribo bent geweest... dan zul je dat niet licht vergeten. Allemaal geslijm, kortom. Ik was het allemaal vergeten wat er nou precies gebeurd was. Is dat normaal? Ik weet niet of je het normaal noemt... wanneer je een land dat uit elkaar valt... Um, zou vergeten. Ik denk dat het wel een, een van de... Goede dingen is die in het menselijke brein gebeuren, dat je zaken die heel naar zijn op een bepaald ogenblik eh, langzaam maar zeker in hun achtergrond laat verdwijnen. Maar ja, zelfs, zelfs mensen die dus verknocht zijn met zo'n land, verknocht zijn aan zo'n land, eh, de belangrijke data vergeten, dat, dat zegt wel iets. Ik bedoel, ach, als het niet eh, simpel een kwestie van geheugenverlies is. Nogmaals, denk ik dat het een manier is om. Eh, af te rekenen met iets wat, uh, ja, pijnlijk terug blijft komen naar je. En dat kunnen hele grote en hele kleine dingen zijn... maar ik geloof dat je geheugen daar geen groot onderscheid tussen maakt. Uh, hoe was uw jeugd in Paramaribo? Hoe was dat? Ik dacht dat toevallig vandaag aan toen ik door de Kalverstraat kwam... en weer het niet kon laten om voor alle speelgoedwinkels te blijven stilstaan... Als ik teddyberen zie, dan zie ik alle teddyberen die ik uh, mijn leven lang als kind gewild had en niet heb gekregen. Ik ben in een, een land opgegroeid dat uh, gekenmerkt wordt door zijn geboorte in armoede... en door het feit dat het, het vervolg van zijn leven ook in armoede voortzet. Dat heeft een vrij stempelend effect op je... Het bepaalt de manier waarop je naar de wereld kijkt, ja. Kunt u dat Paramaribo waar u geboren bent beschrijven? Ik heb er ooit een schilderij van gemaakt. Het bestond uit een aantal omgevallen bierflessen. Um, ach, de geboorteplek uh, ja. die je met je meedraagt... is natuurlijk altijd wel iets waar je... wel met weemoedsgevoelens naar kijkt, maar... Ik kan mij voorstellen dat er meer mensen zijn zoals ik. die al op een vrij jonge leeftijd dachten: hier wil ik weg zijn. Wat, wat, uh, hoe, hoe oud was je toen je dat voor het eerst dacht? Een jaar of tien. Hoe, toen kreeg ik welk, ook mijn eerste bril. Welk jaartal was het? Nou, ik ben in 1938 geboren. Dus dat was. 48. 48. Het is alsof dat. Uh... Hoe zag Paramaribo er toen uit? Was het niet toch heel vredig? Als u erop terugkijkt. Nou, vredig zeer zeker wel. Er gebeurde niks. En uh, wat er stond en misschien uh, wel wat overeind werd gehouden... met uh, om de zoveel jaren een, een pot verven tegenaan... dat was ja, die begrijne stilte die uh, uh, in, in kleine plaatsen rond uh, Middelburg ook tegenkomt. Het had iets vredigs, nogmaals, omdat er uh, niets in ontwikkeling bleek te zijn... Wat voor rol speelden de Blanken daar, op dat moment toen u tien was? Hoe keek u tegen Blanken aan? U bent zelf nogal donker. Als een goede achtergrond om de donkere mensen te kunnen zien. Um, was dat, Maar bovenal... To, was dat toen al zo? Uh, <laughs> nee, maar hoe, hoe zou, wat, wat vond u al als jongetje van blank? Want ik weet nog wel wat ik van Negers vond toen ik heel jong was. Die had ik nog nooit gezien. Alleen op plaatjes. En wat dacht je toen? Raar, Eerst raar dacht ik. <laughs> raar. <laughs> um... Vond u Blanken niet raar? Nee, omdat uh, er altijd uh, toch wel met de paplepel was meegekomen dat gevoel, die opvatting dat uh, alles wat met blanken te maken had en met name Nederlanders, dat dat uh, beter, groter, belangrijker, interessanter, gelder, geldiger was ja. dan al het andere, met één heel kleine smet op dat witte blazoen. Het waren mensen die hun eerste koffies morgens dronken zonder hun tanden te poetsen. En dat moet je in zo'n land, dat moet je niet mee aankomen, dat ben je vies. Ja, ja. U vond toch ook een beetje vies? Een groot beetje. Waarom? Behalve dat van die koffie? Als ik dat vies wat overdrachtelijker mag gebruiken... dan moet ik bekennen dat ik uh, toch altijd wel dacht... Uh, ze laten je niet direct zien, voelen, horen, wat ze eigenlijk denken en zeggen. En ik denk dat dat alles te maken heeft met de wijze waarop um, Nederlanders die daar zaten... Um, het zij in het leger, het zij in uh, de ambtenarij, in ieder geval hoge pieten waren... Mensen die toch altijd een beetje op hun hurken hebben gezeten... voor dat verschijnsel Suriname en Surinamers. En ik denk dat dat komt omdat iedereen wel doorhad dat daar niets was gemaakt in uh, drie eeuwen Nederlands kolonialisme. Maar ter plekke werd het door iedereen verdoezeld. Ik herinner me het eerste koninklijke bezoek... van uh, de toenmalige uh, koningin Juliana in 1955. Dat ik daadwerkelijk een verschrikkelijk onwezenlijk gebeuren vond in een decor dat op zichzelf daardoor ook te onwezenlijker werd. En aan de ene kant, ik was toen eh, jong verslaggever... aan een krant die ter ziele is... dat ik dacht aan de ene kant eh, is het erg fijn dat dit gebeurt... aan de andere kant laten ze maar gewoon weggaan... want je zult zien dat er een ramp gebeurt dat een van die paarden doodgaat... die ze voor de eh, kales hadden meegenomen. Prachtige zwarte paarden waar iedereen naar gaan kijken... Er zijn mensen die dagenlang toen uh, langs de straten hebben gestaan... om naar de koningin te zwaaien, maar haar niet hebben gezien... omdat hun aandacht in beslag werd genomen door die geweldige paarden... met die prachtige zwarte halsen en het en die. Onze, op... onze koningin nam toen paarden mee over de oceaan om haar daar ja, voor te trekken. Ja, zes. Zes. Uh, toen ze aankwamen... Hadden ze veel dorst? Ja. Nou, ik herinner me dat de opperstalmeester... Uh, een speciale persconferentie aangeweid heeft... Om... Waar ook een van de paarden aanzat, of zo? <laughs> uh, nee, want die werden toen koel gehouden met, uh, ik geloof, met natte zeilen of iets dergelijks. En iedereen uh, hield toch wel zijn hart vast, hoe moet het gaan aflopen? Want uh, het eerste draaiorgel, bijvoorbeeld, dat uh, naar Suriname werd overgebracht... Dat is ook ergens in een van de straten ooit blijven steken. Ik heb hem nog eens een keer teruggezien toen ik ergens in de jaren zeventig naar Suriname terugging. In Nederland te zijn geweest. En dat ding dat stak scheef in de aarde ergens. Dat was het einde van het draaiorgen. Met die paarden vermoeden we dus dat coliek en andere ziekten klaar waren om ook dit te wat was uw omgeving? We hebben het nu gehad over de blanken uit de jeugd, maar uw eigen omgeving, waardoor werd die gevormd? Door louter Creolen? Of, uh... Grotendeels wel, of schoon. Uh, mijn beste schoolvriendjes die ik me herinner van de lagere school, de ene was een, uh, een graadmagere Chinees, de andere was een Hindoestaan. En ik meen dat zo ongeveer tot aan mijn zeventiende jaar elk meisje waar ik. ...totaal voorviel en dat was zo ongeveer tegen katzwijm, dat was weinig voor nodig. Dat was een Chinese. Hm. Juist, dus nogal gemeleerd gezelschap waarmee u zich omringde. U wou al weg, zegt u, omstreeks uw tiende. Wanneer bent u, bent u voor het eerst weggegaan? In 1957. Dus dat, dat was, toen was u al... Net twintig. Net twintig, ja. ja. Um, dat is... was het tot, moet ik zeggen, kan ik dan stellen dat het tot uw uh, twintigste tobbe was daar, de Paramaribo? Of uh, um, voortdurend uh, weg willen? Jawel, ik denk dat het uh, de destijds al, uh, zoals dat elders in postkoloniale gebieden ook het geval is dat toch bij uh, jongere generaties dat gevoel van hier kan ik niet verder... Uh, ook bij ons was gaan toestaan. Maar het is heel paradoxaal. Dus u, u wilde weg, maar u wilde waarschijnlijk naar Nederland. Dus u, u, ja. u, u wilde weg omdat het daar zo bedompt was. En ik kan, kan me voorstellen dat het ook zo bedompt was... vanwege het gecolonialiseerd zijn. Maar u wil dan toch naar de kolonisator toe. Dat is toch heel paradoxaal eigenlijk. U zou, het zou normaal zijn als u gedacht had, ik ga lekker naar Amerika. Dan ben ik van alles af. Ja, maar Amerika lag dus nog verder achter de horizon dan uh, Terwijl Nederland. Terwijl het veel dichterbij is. Voilà. Met dat soort paradoxen uh, groeien op in zo'n land. En ik herinner me nog dat van mijn tijd, de Paramaribo, die zich afspeelt van tussen 1954 en 1956. Uh, dat het land ook erg. of de stad heel Amerikaans bepaald was. Nou, misschien nog het laatste restantje wat je toen zag van uh, de Tweede Wereldoorlog. toen uh, Suriname de hevige aandacht van Amerikanen had omdat het hun voornaamste bron van bauxiet, het ernst voor aluminium, was. En dat daardoor een aantal eh, gebruiksgoederen en houdingen en films en dergelijke ja. geïntroduceerd werden uit Amerika. Maar het is bovenal dan toch wel zo op eh, die vreemde combinatie van wantrouwen tegen die kolonisator... en aan de andere kant, bij wijze van spreken, die kolonisator zelf te willen zijn... Deel te hebben aan zijn leven. Ik denk dat dat alles te maken heeft met de opvoeding die, eh, met name in het schoolsysteem, meekwam. om eh, deelachtig te worden aan datgene wat je in je schoolboeken zag. En dat was. Eh, ik kon echt wel op een blinde kaart van eh, de Drentse veenkoloniën eh, over de binnenwateren varen naar Limburg. Dat waren dingen die je moest weten. En uh, één kilometer buiten Paramaribo had ik dat gevoel van... Uh, en nu stap ik uh, de donkere wereld binnen... waar uh, alle avonturen op mij wachten. Kortom, je eigen omgeving leerde je niet kennen... maar wel dat andere ding dat... Uh, 3000 kilometer verder was. Ik uh, zou, heb het op de lage school gezeten... en wat ik me herinner is dat er geen kaart van Suriname was. Alleen een getekende kaart. Het was geen gedrukte kaart van Suriname. Uh, dat Later heb ik dat uh, geprobeerd te toetsen aan de uh, mening van de anderen. En dat wordt door Surinamers over het algemeen ontkend. Terwijl ik het toch zelf gezien heb. Schaamt men zich zo daarvoor? Nee, het was doodgewoon een gebrek aan middelen. Maar men ontkent het dat er uh, getekende kaarten waren? Nou ja, je zal zo lang mogelijk proberen je snor op te houden. Hè? Toch? Uh, ja. Of schoon ik mij wel herinneren dat ik uh, yeah, zo ongeveer in de, Vieren... midde, de vijfde klas... In 54 kwam, kwamen er gedrukte kaarten... Ja, en ik meen dat zelfs van Bos. Bos, ja, Ferrari door Ferrari getekend. Maar door Bos gedrukt, daar ja, heb je dat Bos. Weer. Gedrukt, ja. Ja. Dat kon in Suriname gewoon niet. En uh, ik weet nog wel dat uh, het waren van die kaarten die opgerold werden en uh, op het bord gehangen werden. Elke keer als het gebruikt was, dan uh, werd het heel zorgvuldig weer opgerold. Want het was het enige exemplaar wat de school had. Je zag het dan ook uh, in. Uh, uh, in, in de pauze zag je dan een, een onderwijzer lopen met die rol onder zijn arm. en dan had, hadden ze het in de zesde klas. U heeft op de lagere school gezeten en op de AMS, neem ik aan, de algemene middelbare nee. school. De MULO. De MULO wel. Maar de middelbare school was voor mij net uh, onhaalbaar toen uh, de tijd daar was. Doordat, uh, nou ja, arme mensen... Uh, mijn broer had uh, een, uh, een studiebeurs voor de uh, middelbare school, de eerste enige... Uh, verworven. En uh, de regels waren dus toen zo, dat er maar één uit één gezin uh, via een beurs erop kon komen. Raar regeling. Het was een hele kleine school, voor wat er in totaal iets van 120, 200 man erop konden. En uh, ja, God men, uh, ja, een soort numerus clauses. Uh, toen u dan in dagen. Nederland kwam, hoe, hoe, hoe, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen om het land toch te ontvluchten? Geld sparen of, of hoe deed je dat? Nee, dat is een vervolg geweest van dat koninklijk bezoek waar ik uh, het net over had. Er kwamen toen een heleboel uh, Nederlandse journalisten mee waar je natuurlijk, natuurlijk uh, huishoog tegen opkeek. Een van ze was Boobie Brugsma. Die werkte toen voor uh, wat nog heette de oprechte Haarlemse Courant. En hij was de eerste, geloof ik, en enige reisredacteur van Nederland. En die zei tegen mij: van, God man, jij moet. Uh, naar Nederland gaan. Je moet een journalistieke opleiding volgen. Ik vind dat je het heel leuk doet. Het vervolg daarop was dat uh, op een goede dag stond uh, Wijlen Willem van der Pol van het ANP uh, voor mijn neus. Uh, ik weet nog goed dat hij een hand gaf van boven naar onder. Zoiets. Toen maakte hij twee opmerkingen. Hij zei één... Uh, in godsnaam man, hoe blijf je in leven zo mager? Ten tweede, als je naar Nederland toe komt, dan moet je wel een, een warme jas hebben, maar daar zorg ik voor. Kortom, ik ben toen uitgenodigd om bij het ANP eh, te komen werken en opleiding volgen. Dat was in het jaar 56, 57. Ja. Of, wat was uw eerste indruk van Nederland? Was u blij dat u weg was? Dat is de eerste vraag. En wat vond u van Nederland? En wanneer ging u weer terugvlangen naar Suriname? Zo. Ik, uh, dat laatste... Um, dat was pas het geval uh, toen ik al een jaar of tien in Suriname weg was. De rest werd toch wel ingenomen door uh, dat gevoel van... Uh, ja, doen, maken, uh, go for it. Maar uh, eerste indrukken van Nederland... Uh, ik weet nog goed dat ik deze opmerking maakte tegen uh, uh, mijn broer... die twee jaar voor mij hier was gekomen. Wat deed hij? Hmm? Wat deed hij? Hij is gaan studeren in Nijmegen. Mijn eerste opmerking tegen hem was... Uh, mijn god, wat zijn de mensen hier eenzaam. Ze zijn er met zoveel, maar ze zijn zo verschrikkelijk eenzaam. Uh, ik denk dat het voornamelijk kwam omdat ik uh, het verschil toch wel zag... in de mate waarin mensen ja, zeg maar op een, een, een rationeler manier... Uh, in het dagelijkse leven met elkaar omgaan... dan in zo'n klein, uh, achtergebleven land waar... Uh, niet alleen iedereen toen mekaar uh, wel kende... maar ja, waar toch wel een, een voortdurende mate van elkaars aanwezigheid voelen uh, aanwezig was. En dat, dat trof me. Wanneer, op welk moment ging u nou terugverlangen naar het land van herkomst? Nou ja, God, uh, op de avond als een, uh, een afspraak met een meisje niet was doorgegaan... Dan, uh, dan was de conditie aanwezig om uh, te denken van... Uh, laat de boel maar ploffen en ik, ik wil eigenlijk wel terug. Maar nee, om te zeggen dat ik uh, ooit een aan, aan vreselijke heimwee heb geleden... Uh, nee, het enige wat er is gaan gebeuren... en dat is een gevoel dat ik me nu wel erg bewust ben... nu er een heleboel meer gebeurd is en ik uh, ei, ei hier toch wel weer zit was toch wel uh, een groeiend gevoel van je hebt toch wel een land nodig achter je. Je moet, als je het woord wij gebruikt, uh, dan, dan moet je ook dat bedoelen. Ja, ja. Uh, wij doen dit zo, uh, maar bij ons, ja, enzovoort, enzovoort, dat soort zinnen. Opeens uh, ging dan blijken dat uh, die zin wat aarzelend eruit kwam, omdat wij... Niet meer bestond. Het gebrokkelen was. Ja, het was aan het aan het. Dus u, u stelt weg. eigenlijk op een rare manier dat een mens bepaalde nationalistische gevoelens nodig heeft. Als specie voor zijn psyche. Specie voor zijn psyche. Ik denk dat het deel uitmaakt van wat uh, dat verschrikkelijke woord identiteit probeert uit te drukken. Dat heeft ook iets griezeligs. Nou, je kunt er uh, Hitleriaanse toestanden van gaan maken natuurlijk, maar... Ik geloof niet dat het op zichzelf uh, slecht is of dat mensen dat in het algemeen vermijden. Een van de volken die nog het meest van dat soort gevoelens beticht zou kunnen worden... zijn uitgerekende Nederlanders, maar ze ontkennen het heftiger dan welk ander volk ter wereld. We onderbreken voor muziek, maar we'll be right back. Stay with us. En de nummers die de SC's gaan spelen, zijn getiteld. I had to change the words and which I knew. And I knew my heart would never mend Words and music somehow didn't seem to blend I had to change the world First I took my only one Turned it into lonely one Blue skies into gray Then I took forevermore, turned it into nevermore, I'm sorry to say, till someday you should come back to me, just for you I'll sing that melody. So darling, save your love for me Thank you. Voor het eerst weer naar Suriname teruggaan en naar aanleiding van wat? Het was in eh, 1970 op een goede dag. Ik werkte toen bij het Handelsblad. Toen eh, was een eind gekomen aan het langjarige regime van de enige politicus van formaat die Suriname heeft voortgebracht, Jopie Pengel. <tus> En er ging van alles gebeuren en ik dacht dat het zo langzamerhand... toch ook wel weer tijd was geworden om terug te gaan. Omdat ik, eh, moet ik bekennen, eh, wel wat politieke aspiraties had. Was u zich journalist gaan voelen? Ach, ik was het. En Je ja. uh, journalist voelen, dat doe je onder andere in nachtdiensten op een krant... Uh, s morgens om vier uur, wanneer je denkt, uh, brandde de boel maar af... Ja. Maar eh, bovenal eh, was toch in de loop van de jaren eromheen... Eh, dat gevoel steeds sterker geworden. Dat eh, ja, je niet alleen maar eh, pamfletten moest schrijven... en achter betogingen aanlopen en dat soort dingen... maar eh, dat je toch wel eens een keer iets moest gaan doen. En ik vond dat de tijd gekomen was om eh, terug te gaan. Wat was uw politieke positie toen ten opzichte van Suriname? Wat wilde u met Suriname? Welke richting stond u voor? Oh, ik was uh, behoorlijk aangetikt door uh, wat je hier dan uh, links, rood enzovoort zou uh, gaan noemen. Uh, ik had tot mijn ontsteltenis ontdekt dat Suriname behoorde tot de derde wereld. Um, tot voor die ontdekking was het toch altijd het gevoel van uh, je hebt de derde wereld, je hebt de eerste wereld, je hebt de tweede wereld en daar ergens tussenin heb je Suriname. Maar nu was dat toch wel in een bepaald kader gezet, ja. En het moest daar eh, de richting van een revolutie uitje, ja. En dat eh, waren we met elkaar toch wel erg eens. Wie, wie, wie zijn met elkaar? Voornamelijk de Surinamers die in Amsterdam waren. En dat was een mengeling van studenten en arbeiders... die eh, min of meer geïnspireerd door mensen... die in de oorlog te maken hadden gehad met het verzet hier. En er zijn enkele Surinamers die daar een vrij prominente rol in hebben gespeeld... En die allemaal toch zowel uh, kind aan huis bij de CPN waren. U was daar ook kind aan huis? Nee. Ik ben nooit kind aan huis in een politieke partij geweest. Ik denk dat het uh, te laat is daarvoor ook. U bent te laat tot politiek bekeerd, Luther? Nee. Uh, maar hoe kwam het dat u dan juist niet kind aan huis was bij die CPN? En uw kameraden wel? Ik kan het het best zo uitdrukken, zoals ik dat destijds ook deed. Je hebt links, je hebt rechts en je hebt cross. <lacht> Juist. Uh, maar u stond wel de revolutie voor, u wilde de revolutie. Maar niet op basis van Marx, maar op, op, op basis van wat, wie? Nou, een beetje Marx toch ook wel beetje meegenomen, Marx, ja. Een beetje Mao ook? Ja, uh, Mao behoort tot uh, de twee mensen over wie het dood ik getreurd heb. Mm. Uh, u weet heb... dat een heleboel Chinezen blij waren hè, toen hij doodging? Ja, en uh, dat kan ik vandaag de dag uh, oud en wijs geworden uh, wel, wel begrijpen. Maar uh, destijds, uh, en op die manier bewaar ik toch wel de, de herinnering aan die man. Het is een hele grote man geweest die bovendien ook nog uh, erg mooie gedichten schreef. Wat voor revolutie uh, dacht u dat nuttig zou zijn voor uh, Paramaribo? Een echte. Wat staat u uh, onder Een echte. Eén die uh, de Nederlanders eruit zou gooien. Uh, Meteen? Jawel. Uh, een duidelijke afstand scheppen. En die mening huldig ik tot de dag van vandaag. Een duidelijke afstand scheppen tussen... Blank is gekleurd. Nee. Tussen Surinamers en uh, al het overige in de wereld wat niet-Surinamer is. Ah. En uh, de Nederlanders Dat voorop. is veel hoor. Ja. Hmm? Dat is veel. Jawel. Uh, maar de Nederlanders stonden natuurlijk voorop. Niet omdat ik uh, Nederlander haat was gaan, uh, gaan koesteren of iets dergelijks. Integendeel, ik vond dat die landen, deze twee landen... Uh, en dat vind ik tot nu toe ook nog... Uh, een bepaalde koers vrij, dicht bij elkaar hebben te gaan in, in de geschiedenis. Maar er was één groot feit waar uh, een eind aan moest komen. En dat was doodsimpel. Suriname was een maaksel van Nederland... Er is geen Surinaams volk anders dan dat wat Nederland gemaakt heeft... puttend uit allerlei mensenreservoirs overal ter wereld. Ik ben zelf uh, biologisch een cocktail waar zelfs uh, Duitsers doorheen lopen. Um, Toch blijft het in leven. Maar er moest eens een keer een eind komen aan de vanzelfsprekendheid... waarmee uh, Surinamers richting Nederland bleven kijken. En dat bewijs de geschiedenis. Dit soort dingen komt alleen maar uh, tot stand... wanneer je op een duidelijke manier het mest erin zet. En staat u daar nog steeds achter? Of hoe kijkt u er nu tegenaan tegen? Nou, meer dan ooit. Ik heb een, uh, een jaar geleden een boekje geschreven... waarin nou juist ook voor gepleit wordt... laat op een duidelijke manier er ruimte komen tussen die twee volken. Wat niet wil zeggen, laten ze elkaar de rug toekeren. Maar, ach... Die vergelijking is een beetje een vervelende. Ik denk dat het voor alle uh, menselijke wezens opgaat. Op een bepaald ogenblik moet je toch echt loskomen van de moederkoek... en zeker als uh, je daar wat ziektes van hebt overgehouden. Ja, maar uh, hoe was het toen u weer in Paramaribo kwam in 1970? U was toen nou, een jaar of dertien weg geweest. Ja. Hoe trof u het land aan in dat post-Pengeliaanse tijdperk? Eén puinhoop. Uh, Nog erger dan de puinhoop waaruit u vertrokken was? Ja, nu kon ik hem eigenlijk wel goed zien. En ik heb mezelf eigenlijk in die tijd uh, het aangepraat dat ik ervan hield. Maar ik was er... Uh... U schrok? Ja, het was... Het was klein... Het was alleen maar mooi als je ten zuiden en ten oosten... van het enige stedelijk-achtige gebied dat er is voortgebracht was. Dus echt in de jungle. Wat er rondom Paramaribo te zien was, was verval. En ook verval onder de mensen die op de een of andere manier... politiek naar boven waren komen te drijven. U heeft het nu over de aron -achtigen. Ja, dat is wel goed aangeduid. Um, wat deed u daar eigenlijk? Om even... Ik ben er teruggegaan uh, op de Bonnefoy min of meer. Uh, ik ging werken voor een, een krant en ik deed wat radio. En dat hield niet over. En toen ging ik weer wat andere radio doen. En tegelijkertijd kwam mijn nu dode vriend Cyril Daal... Die was uh, voorzitter van uh, de grootste vakcentrale. En die zei tegen mij, je moet in de vakbeweging komen. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik werd algemeen secretaris van die vakcentrale. En daar heb ik, er, heb ik ontzettend veel van geleerd. Maar het bracht mij tegelijkertijd door die combinatie van... Uh, zeg maar politiek radiowerk doen en in de vakbeweging zitten... was dat wel een heftige vorm van uh, steeds verdergaande politisering. En het was... Eigenlijk min of meer duidelijk dat ik bezig was vroeg of laat uh, terecht te komen in het parlement of iets dergelijks. Ik moet zeggen, ik ambieerde een, uh, een levensvervolg van die aard toch wel uh, in alle stilte heel hevig. Parlementslid? Uh, politiek man. Maar verder nog dan parlement, had u ook droom om ooit minister te worden van... Niet zozeer uh, minister, maar wel iemand die het uh, voor een belangrijk deel voor het zeggen zou hebben. en die vorm zou geven aan uh, dat land dat alsmaar amorf was stel, nou, was. stel nou dat het niet zo was afgelopen als het afgelopen is. Uh, hoe had u dan Suriname willen inrichten? Nou, afgezien van het feit dat ik een eigen teddybeer zou zien. Uh, te, bemachtigen. te bemachtigen. Alsnog? Uh, dat zijn hele mooie. Maar in het algemeen kwam het er toch op neer dat ik me realiseerde. Kijk, dit land is leeg. Het zit aan de andere kant van de oceaan eh, bomvol. Je kunt er alle kanten mee uit. En ik dacht dat het mogelijk zou zijn om in een land als Suriname... dat ik dan beschouw als een van de reservegebieden die er nog over is... in de, in de wereld die steeds kleiner is geworden... dat Suriname een... een een vorm van leven, van samenleving zou ontwikkelen die een beetje het midden hield tussen modernisering en het toch wel vasthouden aan een, een, een vrij natuurlijke, zeg maar agrarisch getinte uh, samenlevingsopbouw. Als ik dat zo in een nutshell mag zeggen, uh, ja, daar kwam het wel op neer. Een utopiaatje. Ja. Zeker tegen het licht van de of de duisternis, zou ik zeggen, tegen de duisternis van de milieutoestanden. Uh, mm, had u veel medestanders? Ik weet niet of ik die ooit gehad heb. Het was wel zo dat... dat... In, alleen in uw eentje te dromen? Ik ben wat dat betreft een, uh, altijd toch wel een, een, een, een eindselganger geweest. Uh, en ik hoop het nog lang te blijven. Het is een van de veiligste plekken die er is, in je eentje. Maar... Nee, ik heb nooit het gevoel gehad... Uh, nee, ik geneerde mij altijd als ik in een, een demonstratie terecht kwam. Dan ging ik altijd een beetje opzij lopen. Ik kon mij zo moeilijk aansluiten voor 100%... bij iets wat uh, mensen massaal, collectief aan het doen waren. Stond u te kijken toen uh, de militairen in Suriname aan de macht kwamen? Ik, ik was toen in Nederland. Ja. Stond u ervan te kijken? Ja, ik weet nog dat uh, die ochtend toen dat gebeurde in februari 80... werd ik gebeld door uh, de NOS. Uh, televisie was dat, geloof ik. Um, ik woonde toen in Bos En je zei zeiden goed, het bandje loopt um, en we willen je later in de studio hebben. Maar we willen nu eerst uh, toch wel een snel commentaar van je hebben... op de gebeurtenissen in Suriname. En toen vroeg ik, wat is er in Suriname dan in godsnaam aan de hand... Ik dacht dan van alles uh, en, en nog wat, maar nou, toen hoorde ik dat er een staatsgreep gepleegd was. Ofschoon het al wekenlang duidelijk was, of niet maandenlang duidelijk was... Dat er, ja, dat er iets broeide dat op een ongebruikelijke manier zou kunnen gaan ontploffen. Maar denken aan een, een, een militaire koep? Nee. Uh, het is wel zo dat ik bijna heb geweten uh, dat die beraamd werd... Bijna. Bijna, doordat mijn vriend Jozef Slagveer... die nu ook in 82 uh, doodgeschoten is... die was mij in uh, november het jaar tevoren uh, komen opzoeken. Hij deed uh, heel erg gejaagd en, en geheimzinnig. En hij zei, ik moet met je praten over iets... Dat, uh, waar je al de tijd op hebt zitten wachten nog zei, ik nou, God, wat kan dat nou zijn? Nou, hij kon niet met mij praten op de plek waar dat gebeurde. Maar hij heeft mij dus later verteld dat hij mij eigenlijk toen wilde vertellen... wat hij op dat moment wist. En dat is dat er diverse uh, staatsgrepen geraamd werden. U was toen in Nederland... Uh, met het idee waarschijnlijk om weer terug te gaan. Ja, ofschoon ik daar wel wat realistischer mee had leren omspringen. Want toen ik de eerste keer terug was gegaan... Uh, en uh, in de stakingen van 1973 aan 1974... mijns ondanks een nogal uh, prominente plek had ingenomen... in het organiseren en handhaven van die stakingen. Ik was naar Nederland teruggekomen toen ik zo ongeveer uh, in politiek Suriname... geen enkele welwillende blik meer op mij uh, gericht voelde. En ik was in 1974 uh, eigenlijk uh, een beetje met de staat tussen de benen naar Nederland teruggekomen onder het motto. Uh, Mijn tijd komt nog wel. Nou, precies. Nee, echt maar wel. die tijd komt eigenlijk, uh, nou, zoals het er nu voor staat, binnenkort nog niet. Ik weet het niet. Uh, ik verbaas mij over steeds minder dingen in het leven, zoals dat heet. Ik had ook niet gedacht in uh, 80 dat ik uh, terug zou gaan... Uh, um, om zelfs uh, lijnrecht in het gevoel dat door de koep was ontstaan terecht te komen. Toch ben ik er specifiek voor teruggegaan. Weer uh, Jozef Slagveer is tot twee keer toen naar Nederland gekomen na die koep... om te zeggen, je moet nu terugkomen, want nou ja, nu kan het, nu kan dit, nu kan dat. De tweede keer kwam hij met een persoonlijk verzoek van Boutense zelf... of ik uh, naar Suriname wilde komen om uh, hem te komen helpen. Dat was de formule. Hmm. En? Dus wie weet. Ja, het ziet er niet naar uit, hè? Het Suriname ja. dat u voorstaat, waar u het zo net over had... Uh, ja, ik wil u niet... Uh, ja, maar moet dat zeggen maar het, het lijkt een heel klein beetje, of heel veel eigenlijk... heel veel op het uh, Paramaribo van uw jeugd, wat u schetst. Alleen al zonder de bakka's, zonder de Nederlanders. Is het niet dat u daar toch naar verlangt? Zelfs naar uh, de benauwenis van toen? Nee, ik heb uh, jarenlang uh, geworsteld met uh, een verhalenbundel waarvan eh, het voornaamste verhaal was de grote brand van Paramaribo. En ik denk nu eh, toch voortdurend eh, een droom gekoesterd te hebben... die al sinds de slaventijd courant bleek te zijn. Dus dat was ook alweer niet origineel. Om die stad plat te branden. Ik, eh, ik haat Paramaribo. Altijd al gedaan. Waar ik zo nu en dan acuut heimwee naar heb, dat is echt het binnenland. Dat, eh, wat zou, is wat zou Suriname zijn zonder Paramaribo? Ik denk een land dat een hele goede kans heeft om uh, niet alleen te overleven... maar uh, om hele leuke dingen te gaan doen. Paramaribo is een etterbuil, een gezwel, kanker. Hoe is dat zo gekomen? Door die Nederlanders? Door die rare bestuursvorm? Met de gouverneur? Je zou bijna moeten zeggen door het ontbreken daarvan. Hm. Het is een... een een pseudo-staat, een pseudo-stad, een pseudo-land als je je strikt op Paramaribo richt. Het is eigenlijk blijven steken in uh, wat het was toen, uh, ergens in de, in de Gouden Eeuw, ongeveer de eerste helft daarvan, uh, het wat men noemt een bloeiende kolonie was. Daarna is er een verval ingetreden en dat zet zich nog altijd voort. De theorie is gewettigd dat als dat zo doorgaat... dan moet het ergens op nul uitkomen. En Aan men wie... is daar hard mee bezig. Waarin wortelt dat verval nou precies? Het is niet ontstaan. Kijk, je praat over Suriname in termen van een staat en een rechtsstaat... en een, een, een parlementaire democratie of nu een dictatuur. Maar het zijn allemaal schijngestalten van iets. Van wat? Van wat men meestal onder die namen uh, bedoelt. Als je in Suriname de praktijk van het politieke leven en een belangrijk gedeelte van het maatschappelijke leven bekijkt, dan ontkom je toch vroeg of laat niet aan uh, de gedachte dat je er eigenlijk uh, om, om moet giechelen. Het is niet echt. Uh, ja. De wereld daarbuiten is echt. Ik weet niet of wij uh, daarmee niet een, een extra klap van de molenwiek te pakken hebben. Uh, leidt dat niet tot chronische depersonalisatie? Ik wenste wel dat je wat gemakkelijker termen had gekozen om naar zoiets intiems te vragen. Maar wat ja. je schetst, ja. Ja, je kijkt zo bemoedigend. Uh, nou, ik kijk een beetje gegeneerd. Ach, waarom zou je gegeneerd zijn? Uh, dit is zeer voor de hand liggend dat wanneer mensen opgroeien in een omgeving die. Uh, Bordevol, uh, schijngestalte, schijnbewegingen zit, waarin in een toekomst uh, toch wel een hele eile uh, projectie ergens uh, boven of links of onder je uh, blijkt te zijn. Daar krijgen mensen last van in hun persoonlijk leven. Je krijgt toch wel de, de rare gevoelens van anderen hebben veel meer recht van praten wanneer ze dat woord wij gebruiken. Um, ik heb er een gloeiende hekel aan leren ontwikkelen wanneer ik, uh, hoe begrijpelijk dan ook, uh, landgenoten hoorde praten in grote, zware termen over de, de toekomst van Suriname en de revolutie die in Suriname uh, moest losbreken enzovoort. Dat ik altijd dacht van, intussen weet je wel beter. Dank u wel. waren nog eens tijden. Ischa live op locatie met publiek en de Isis. U hoorde Ischa Meijer in gesprek met de Surinaamse journalist Rudy Cross. In een bijdrage van de VPRO eerder uitgezonden in 1989. Journalist en schrijver Rudy Cross werd geboren op 21 oktober 1938. Hij was net een week 64 toen hij op 28 oktober 2002 overleed. Dit... Is Radio 1. Nachtvluchten. En vragen of opmerkingen van onze uitzendingen bij Max. Die kunt u kwijt. Via onze site. Daar vindt u alle contactmogelijkheden. Nachtvluchten.fm. Rechtstreeks mailen dat kan ook. Dat adres is Nachtvluchten, Apenstaartje. Omroepmax.nl Wilt u van tevoren weten wat er zowel gaat gebeuren hier in die nachtelijke uren? Dan kunt u kijken op Teletexpagina 331. Of u kijkt opnieuw op die site nachtvluchten.fm En wilt u meedoen aan de prijsvraag voor een boek van Gertie Bierenbroodspot... getiteld Presence of the Past? Ga dan ook even naar die site en klik op prijsvraag van Gertie Bierenbroodspot. Het is bijna zes minuten voor zes... en dat betekent dat we nog heel even tijd hebben... voordat het laatste uur gaat beginnen. En dus maak ik even van die gelegenheid gebruik... om onze gast in deze aflevering van de Vitale Vrouwenmaand... auditief te introduceren. Deze veelzijdige dame staat namelijk momenteel... op de planken met een cabaretvoorstelling. Ik heb het over niemand minder dan Jacqueline de Savornin-Lohman... professor... Meester, dokter en cabaretière dus. Een klein voorproefje met het nummer Goed Daadje. Heb je het gehoord? Er is een leraar vermoord. Hij ging gewoon naar school zoals het hoort. Gaf zijn vrouw een snelle kus. Hij haalde net de bus zo op zijn werkplek een kogel in zijn nek ik wil het niet weten ik wil het liefst vergeten nu zijn er van die poortjes daar gaan ze allemaal door vertel het aan je kinderen de wereld gaat te loor wat voor wereld laten wij na exact dezelfde woorden sprak mijn mama laten we maar een goed daadje doen, een goed daadje doen, een goed daadje doen. Geef een royale tip en adopteer een kip. Een smile naar een chemiel haal een hond naar een asiel. Stuur bloemen naar je tante, koop dakloze kranten. Laten we nou maar een goed daadje doen, een goed, de die, de, daad daadje doen. Zo nu en dan, dan, lees je dat de ijskappen gaan smelten. De ijsberen en pinguïns ze hebben geen bestaan. De zeespiegel rijst, ze gaan er geheid aan. Het duurt nog maar even en de kust gaat het begeven. Waar is Noach gebleven en het is met ons gedaan? Ach kinderen, niet zeuren, maak nou maar je CITO-toets. En jij zit steeds te dromen, dat betekent niet veel goeds. Ergens ver op zee is er een schip in twee gebroken. Het ding was al lang lek en een reuze olieflek van honderdduizend ton gaat richting de Amazone. De vogels en de vissen ze spoelen aan op het strand. Stille getuigenissen, er is iets aan de hand. Er is iets grondig missen. Ach, kinderen niet vragen, gaan om maar naar bed. Misschien is er een God die een beetje op ons let. Wat voor wereld laten wij na? Exact dezelfde woorden sprak mijn mama. Laten we dan maar een goed daadje doen, een goed daadje doen, een goed daadje doen. Geef een royale tip en adopteer een kip, een smile naar een slimiel. haal een hond naar een asiel, stuur bloemen naar je tante, koop dakloze kranten. Laten we dan maar een goed daadje doen, een goede de, -de, -de daadje -da -da doen. In een Afrikaanse staat is de dictator verdreven. Het licht brak door, het duurde maar heel even. Door de straten rijden tanks, de stad is vol met gangst. De vrouwen en de kinderen, ze vluchten in de nacht. Geen water, geen eten, wie weet wat hun nog wacht. Ach kinderen, niet huilen, doe nog maar je best.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 Het nummer Goed daadje Jacqueline de Savornin lohman Ze zit aan de andere kant van het glas in de startblokken. 78 Lentes Jong en de derde dame van formaat in onze vitale vrouwenmaand. Het is tijd voor een kort journaal en daarna ontvangen wij haar persoonlijk en zijn benieuwd naar haar verhaal. Heel graag tot zometeen.